En we lezen deze ochtend uit uh, Prediker, het Oude Testament. Uh, Prediker 4, vanaf vers 4. Je kan meelezen op het scherm. Ik heb al het gesvoeg gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar. Een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten volgezwoeg en najagen van wind. Martina. Goedemorgen. Jullie kunnen mij goed horen, denk ik. Het klinkt heel hard. Van mijn mooi, Fijn om jullie weer te zien. Ik ben hier één keer geweest vorig jaar met uh, jongere dienst. Daar hebben jullie een andere naam voor geloof ik. Hoe heet het ook alweer? Ja, precies. Leuk, mooi. Ja, Toen had ik een hele dikke buik. Het was de laatste dienst die ik deed voordat onze zoon was geboren. Dat is alweer een jaar geleden. Nou, mooi om hier te zijn en uh, zo te horen is iedereen weer een beetje uitgerust naar de vakantie, denk ik. Klaar om weer uh, zondag lekker naar de kerk te gaan. En ook dat is een rustpunt, dat zei hij al. Dus uh, mooi. We gaan het vandaag hebben over werk. Misschien is dat even niet iets waar je aan wilt denken. Als je volgende week weer naar het werk gaat, terwijl je eigenlijk nog wat langer vakantie zou willen hebben. Misschien ben je wel helemaal niet op vakantie geweest, dan ben je al die tijd nog aan het werk. terwijl anderen op vakantie zijn, misschien ga je wel helemaal niet op vakantie. Maar de zomerperiode is in elk geval een uh, goede tijd om eens terug te kijken op het afgelopen jaar. Of misschien om wat vooruit te kijken naar het jaar dat nu weer voor ons staat. Wat werk betreft ben ik niet heel erg een expert. Ik uh, ben net afgestudeerd en ik ga komend jaar pas werken. Ik heb al wat dingetjes gedaan, ik heb al wat bijles gegeven. Maar echt uh, heel veel gewerkt in de zin van betaald werk heb ik niet gedaan. Interessant is het wel dat als ik iets over mezelf vertel, dat ik dan kennelijk wil vertellen wat voor werk ik doe. En het is wel opvallend dat als je met iemand kennis maakt, dat je dan vraag, vaak vraagt van uh, wat voor werk doe je eigenlijk. Kennelijk is dat iets wat, uh, wat we willen weten. Uh, het lijkt me leuk als we even als kort experiment even opnieuw met je buurman of buurvrouw eventjes kennis maakt. Nou, Dat is waarschijnlijk niet nodig, maar dan zonder te zeggen wat je doet... En het hoeft niet, alles wat je doet, misschien weer wie je bent of zoiets. Nou, maak eens kennis met elkaar zonder te zeggen wat je doet. Nou, dank jullie wel. Volgens mij is er genoeg, uh, genoeg te bespreken. Mijn, mijn, mijn gedachte was dat het moeilijk was om iets te vertellen over jezelf wat je, en, dan, en dan niet wat je doet. Maar uh, jullie, jullie hebben toch al veel met elkaar gesproken. Hoe, kan iemand misschien wat, uh, wat teruggeven? Nee, dat gaat niet. Uh -huh. Ja. Ja. Grappig, ja. ja. Ja, toch wel, hè? Ja. Oh, maar dat is wel een leuke. Dat had ik nog niet aan gedacht dat je ook dingen bent waar je helemaal niet van gekozen hebt. Nee. Maar natuurlijk is dat zo. Ja. Oh, dankjewel. Mooi. Nog iemand die een, uh, iets wil delen? Dat hoeft natuurlijk niet, maar. Nou ja, in elk geval is het wel, um, nou ja, je moet maar eens opletten als je weer eens iemand tegenkomt en uh, die niet kent, hoe snel je daar nou ja, toch in terecht komt van wat doe je. En uh, ja, blijkbaar is dat toch wel iets dat onze identiteit bepaalt. Om erachter te komen wie we voor ons hebben, willen we graag weten wat iemand doet. En um, werk is gewoon heel belangrijk en soms ook te belangrijk. En in die vraag van wat voor werk doe je, staat werk ook vaak synoniem aan betaald werk. En dat is prima als je plezier hebt in je werk en als er een leuke werksfeer is, als je werk hebt. Maar misschien heb je wel helemaal geen betaald werk en voel je je bij die vraag um, een beetje gedisqualificeerd. Omdat wat jij wel allemaal doet, in huis, misschien wel uh, op school, studerend of als vrijwilliger, er kennelijk niet toe doet. Of zit je thuis met een burn-out en is juist die vraag naar werk heel confronterend? Of probeer je een baan te vinden en lukt dat niet? En word je weer met die vraag geconfronteerd? En misschien werk je wel niet omdat je met pensioen bent... en ben je juist aan het oriënteren op een leven zonder werk? Of je werkt uit pure noodzaak, omdat er gewoon weg geld op de plank moet komen... en rekeningen betaald moeten worden? Nou, goed nieuws. We gaan het vandaag hebben over werk in brede zin, dus niet alleen over betaald werk, want daarmee sluiten we groepen uit. Um, er zijn heel veel soorten werk. Er is werk, betaald werk, niet betaald werk, werk in het gezin of werk in de familie, werk met je hoofd, werk met je handen, werk als mantelzorger, vrijwillig. En het ene werk is niet belangrijker dan het andere werk. Ook al wordt werk soms wel anders beloond en vinden sommige mensen zichzelf wel belangrijker dan anderen. Als definitie houden we aan, werken is wat je doet of wat gedaan moet worden. En in Bijbelse termen, werk is wat je hand vindt om te doen. Dat is dus een hele brede definitie. En we gaan kijken hoe de Bijbel ons kan helpen hoe we werk en geloof concreet kunnen maken. Wat staat er in de Bijbel over werk? Er staan allerlei teksten, misschien niet per se uh, toegepast op, uh, op werk achter een bureau... ...maar er staan wel teksten dat je hard moet werken. En er staan veel teksten dat je niet lui mag zijn. Maar een eerste interessante visie is dat uh, in de tijd van de Bijbel niet per se werd gevraagd... Uh, ...wat voor werk doe je, maar eerder wie is je vader? Je familie, waar je vandaan kwam, was belangrijker dan het werk dat je deed. Werk was een deel van het leven, zeker. En je moest ook zeker werken voor je brood, zeker in die tijd. Maar in de, in de Bijbel wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaald werk en onbetaald werk. Het was een deel van het leven. En niet per se een manier om jezelf als mens te onderscheiden. Of jezelf te ontplooien. Dat is ook iets heel moderns, dat je als werk, dat je in je werk moet ontplooien. Het was geen statussymbool of zoiets. Dat even vooraf. We gaan vanochtend drie punten langs met behulp van allerlei bijbelteksten. Het eerste is we werken in Gods wereld. Het tweede is werken is zwoegen, maar dat niet alleen. En het derde is doe je werk met plezier. We beginnen met punt 1, dat is het meest logisch. We werken in Gods wereld. In Genesis 1 gaat het over de schepping, over het grote werk van God. En als mens zijn wij in de schepping geplaatst en kregen wij de opdracht om te werken in zijn wereld. Om de aarde te bewerken, de aarde te onderwerpen zelfs. Dat nemen we soms wel wat te serieus. Maar God begon met de aarde uh, en de mens mocht verder gaan met zijn wereld. Dus het beeld daarin is: de aarde is Gods werk en wij werken in Gods wereld. We leven niet van ons eigen werk, maar van Gods werk. En dat besef, dat we eigenlijk afhankelijk zijn, dat doet me denken aan de uitspraak Ora et Labora. Dat is Latijn voor bid en werk. Het is een uitspraak die komt van Benedictus, dat is een, uh, een monnik uit de zesde eeuw. En hij heeft een beetje het kloosterleven opgezet uh, in zijn tijd. En voor een gemeenschap was een leefregel van belang. Want je leeft allemaal met elkaar en als iedereen wat anders ging doen, dan uh, werd het een zooi. Dus dan is het handig als je allemaal een leefregel hebt, zodat je allemaal dezelfde kant op kijkt. En daar komt ora et labora vandaan. Of eigenlijk zelfs ora lege et labora. Dat is uh, bid, lees en werk. En dat lezen is er kennelijk een beetje van afgeraakt in de volksmond. Want vaak kennen we wel de uitspraak ora et labora. Bid, lees en werk. Uh, met bidden, lezen en werken train je de afhankelijkheid van God. Besef je dat je niet alleen leeft van je eigen werk, maar van Gods werk. Werken in Gods wereld, denk je ook zo over je werk? Of geeft dat juist een andere kijk op wat je doet? Ik heb het idee dat als je nog wat langer over deze vraag uh, do door zou denken, dat geloof zoiets van het dagelijks leven kan worden. Dat je beseft, ik leef van Gods werk. En niet alleen maar van mijn eigen gezwoeg. Ja, want punt 2, werken is zwoegen. Uit de Bijbel komt ook het beeld dat werken zwoegen is. En dat is niet normerend bedoeld. De Bijbel zegt niet, um, zwoegen is een na te streven waarde. Maar er staat wel dat het zo is. En uit Genesis zou je zelfs kunnen opmaken dat werken een straf is. Omdat er staat, als Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je er maar van te eten, je hele leven lang. Dus het woord zwoegen, dat komt echt wel vaker in de Bijbel voor um, als het om werken gaat. Het staat in de psalmen, in de spreuken. En ook Prediker staat vol met het werkwoord zwoegen. We lazen net ook een tekst uit Prediker waarin hij reflecteert op het leven. En uh, wie Prediker een beetje kent, weet dat um, Prediker nogal wat geleefd heeft. Hij heeft veel bezit, vergaard, hij heeft echt ongelooflijk veel opgebouwd. Um, en hij schrijft eigenlijk in het hele boek van Prediker hoe hij um, nou ja, alles heeft gezien wat er onder de zon gebeurt. Dus dat is nogal wat. En in het boek schrijft hij geen preken, maar hij reflecteert op het leven. Het is een mooi boek om te lezen. En in dit stuk reflecteert hij op het zwoegen wat de mensen doen. Hij zegt, ik heb al het gezwoeg gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Nou dat is toch wel een hele... Heftige conclusie die hij trekt. En dat is volgens hem natuurlijk ook enkel lucht en najagen van wind. Uh, en, en dan zegt hij, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt langzaam weg. Het is beter dat één hand gevuld is met rust dan beide vuisten volgezoeg en najagen van wind. Hij ziet dus dat wat mensen bereiken het resultaat is van afgunst op een ander. Prediker legt hier nogal wat op tafel namelijk een verziekte werkcultuur zou je zeggen in 21e-eeuwse termen. In elk geval schetst hij een werkcultuur waarin er niet met elkaar wordt gewerkt, maar tegen elkaar, waarin werk niet de dienst is aan een ander of aan God, maar waarin niet alles wat je doet al lang met welbehagen aan. Amen.